Diepte 40 meter. Helling 29 graden voorover. Houdstofsier. Commandant. Diepte 42 logboek. meter. Helling 29 graden voorover. Diepte 45 meter. Helling 30 graden voorover. Voor de storm. laatste notities, Houdstofsier. Jawel, commandant. Laatste notitie. Een hoorspel over het vergaan van de onderzeeboot SM67 Sea Dog op 13 januari 1945 in de Zuid-Chinese zee, geschreven door Wil Barnard. Regie Wimpao. Logboek, commandant. En de bemanningslijst? Ligt erin. Dank je. Diepte 50 meter. Helling 30 graden voorover. Bemanningslijst van de onderzeeboot SM 67 Sea Dog, 28 december 1944. Commandant John Wayne. Paul van der Lek. Aftoftsier Jack Harris. Frans Zomers. Hoofdmachinekamer Gil Patrick. Hans Veerman. Diepte 55 meter. Helling 30 graden voorover. Navigatieofficier Peter Higgins. Alex Faassen Jr. Bootsman Richard Morrison. Tony Folletta. Kwartiermeester Robert Douglas. Hans Karsenbarg. Matroos eerste klasse Bert Langston. Louis Bongers. Diepte 60 meter. Helling 30 graden voorover. Matroos in tweede klasse Harry King. Jérôme Rehuis. Dwight Osborne. Jan Wechter. Oliver Field. Donald de Marcas. Torpedomaker eerste klasse Charles Darnley. Torpedomaker tweede klasse Martin Nixon. Diepte 65 meter. Helling 30 graden voorover. Is de plottafel vrijhoudstofsier? Die hebben we niet meer nodig, commandant. Dan zal ik daar gaan zitten. Ik zal de tafel maken. Laat die pen maar liggen. Diepte 75 meter. Helling 31 graden voorover. 13 januari 1945. 16e patrouilledag. Positie... Wat is onze positie, navigatieofficier? Commandant. Navigatieofficier? Commandant. Commandant, we, we... We gaan naar de kelder. 80 meter. Helling 31 graden voorover. Hoe is u. Hoe is u. Geen paniek, begrepen. Wat is onze positie? Commandant, ik... Uh... Je bent de sterk toch bijgehouden? Uh, uh, nee, commandant. Het laatste half uur niet meer. Ik... Geef dan de laatst bekende positie. Jawel, commandant. Dat was 5 graden, 12 minuten, 8 seconden, in ordebreek. Laatst bekende positie... 5 graden, 12 minuten, 8 seconden, noord. Ja? En, uh, 107 graden, 24 minuten, 50 seconden, oostenlengte. 107 graden, 24 minuten, 50 seconden, oost. Dank je. Om 1400 uur het eerste contact, Arsdolf officier. 13,53, commandant. 13,53. Dank je, Arsdolf officier. Oh, een ooggeef de navigator. Begrepen, commandant. 1359. Sonar contact. Aan stuurboord. Iets achterlijker dan dwars. 1406? Jawel, commandant. 1406. Op periscoop diepte. We kenden een tanker. De periscoop soefde omhoog. Een fractie, een onmeetbare fractie, aarzelde de commandant. Zoals altijd, met de jaren meer, voor hij de handvaten uitsloeg. Zijn ogen in de kijker drukte, langzaam ronddraaide. Aan de trimkast en aan de duikroeren zaten de mannen, gespannen, klaar voor een snelduik. Strakke blikken op de commandant. Even spanden zijn spieren, werden zijn knokkels wit rond de handvaten. Hij lichtte zijn ogen uit de kijker, schudde het hoofd om iets te verjagen. Weer zijn ogen aan de kijker, met een strakke gedwongen beweging. De periscoop blijft seconden te lang omhoog. Periscoop neer. Periscoop neer. Afstand 10 mijl. Afstand 10 mijl. Doelsvaart 12 mijl. Doelsvaart 12 mijl. Peiling 1, 1, 3. Peiling 1, 1, 3. We rekenen de allemaal. Ik hoorde mezelf de commando's geven. De routine nam haar loop. Buiten mij om. Een ingeslepen reflex. De mannen kaatsten de getallen heen en weer door de centrale. De motoren zetten aan. De boot ligt over stuurboord. Een rustige, geroutineerde spanning hangt in de boot. Mannen nemen onopvallend hun aanvalsposten in. 156 ligt voor me. Hou zo. Sonar 162. Afstand 9 mijl. Wij liggen ruim op koers, commandant. Dank je. Ik laat volle kracht draaien. Als hij in de centrale is, voel ik me zo oud als de zee. Laat ik vaak, te vaak de boot over aan zijn onbekommerde vitaliteit. Commandant. Mm -hmm. Mogen we weten wat het doel is? Een tanker. tanker. Tankers. Tankers. Een tanker. Een tanker. een tanker. 1006 op periscope diepte. Herkenden een tanker. Doelsvaart geschat op. 12 mijl. 12 mijl. Afstand geschat op. 10 mijl. 10 mijl. Gaven een stuurboord roer om in aanvalspositie te komen. Geen escorten gezien. 1422 21 commandant. 14 uur 21 op onderscheppingskoers. Doelstraat gemeten op 11 mijl. Afstand 5 mijl. Periscope op, periscope op! De koperen buis schuift weer omhoog. Stopt. Nu moet ik de handvaten uitklappen. Zo'n 2, 6, 1. 2, 61, aan bakboord vooruit. Eerst rondkijken. Eerst langzaam de hele horizon rondkijken. We zullen ook bijna op de periscoop. Jawel, commandant. Periscoop 10. Nu moet ik mijn ogen in de kijker drukken. Periscoop 20. Langzaam draaien. Heel langzaam en rustig de horizon afzoeken. 30. 35. 40. Wat is die zwarte stip? 37. 36. 37. Ziet u iets, commandant? Het is een vogel. 40. 45. 50. Als een vliegtuig in zicht kwam, kon ik de aanval stoppen. Biriscoe neer, snel duiken. 75. 80. 85. Waarom is die vervloekte tanker niet een half uur later uitgevaren... 100. 110. Ik kon de vlag niet duidelijk onderscheiden. Te ver weg. Het zou. een eigen schip. het zou kunnen zijn. 130. 140. Niemand anders zal dit schip zien. Een paar ogen. Mijn ogen loeren voor 60 man door deze kleine ronde kijkspleet in die andere wereld. 160. 170. Ik zeg, een eigen schip, een eigen tanker. Niemand kan tegenspreken. Ik blaas de aanval af. Het duurt te lang. De periscope blijft te lang boven. Een goede uitkijk heeft ons al lang verkend. Als ze daar aan boord de periscope verkennen, gaan ze op zijn onder vol stoom. 200, 205, 210. Sonaarpeiling 262. Geen escorte te zien. En hij vaart recht toe recht aan. Hij neemt te veel risico voor een tanker. 220. 225. Zonarpeiling 262. Een tanker. Andere zeden hebben nog een kans, een eerlijke kans. Maar een tanker, een tanker in vlammen. 230. 235. Sonarpeiding 262. Het beeld staat in mijn netvlies gebrand. Ik was de enige ooggetuige door dit ronde spietgat. 240. 245. Ze bezeten. De olie liep harder. 250. 255. Sonarpreiding 263. Op mijn eerste patrouille een tanker. Het eerste schot. Op mijn laatste patrouille een tanker. Het laatste schot. 260. 261. 262. Hetzelfde silhouet. Dekhuis achteruit een tanker Neem recht voor de buizen langs is niet te missen. We kenden een tanker Doelsvaart geschat op 12 mijl. Afstand op 10 mijl. Gaf een stuurboord roer om in aanvalspositie te komen. Geen escorte gezien. 1421 op onderscheppingskoers. Doelsvaart gemeten op 11 mijl. Afstand 5 mijl. 1444? Jawel, commandant. 1444 vanaf 1350 yards. Dubbel salvo uit de boegbuizen 1 en 2. Resultaat niet waargenomen door een onmiddellijk... ...automatisch, afgericht door robot. Herinner het mij niet, moet ze toch gegeven hebben? Ben uit vuur. Daarvoor vaar ik, ben ik opgeleid. Ben uit vuur. Dubbel salvo uit de boekbuizen 1 en 2. Resultaat niet waargenomen door een onmiddellijk volgende aanval. Waarschijnlijk vanuit een door de commandant niet verkend vliegtuig. De commandant gewond en voor twintig minuten uitgevallen. De dieptebom drukte de boeg naar beneden. Hellingmeter wees tien graden voorover. Alles wat los stond viel. IJzerdeeltjes tikkelden tegen de buitenkant van de boot. Toen zwiepte de boot terug, knast in al zijn spanten. Ik gleed onderuit, klemde me vast in de AMK... ...zag vanuit mijn ooghoeken de commandant tegen de peroscoop slaan. Zijn oog in de kijker. Ik zag de commandant achteruit wankelen... ...en ving hem op. Slap lag hij in mijn arm. Die blauwe kringen zwollen rond zijn gesloten ogen. Commandant! Commandant! Bewusteloos, meneer. Bewusteloos. Goed, ik neem over. Hard stuurboord, je Hard stuurboord? Leg hem tegen de wand. Bootsman, uit de weg. Jawel, meneer. Door een vuurrode mist die iedere beweging verlamde... ...hoorde ik van ver stemmen die niet tot mij doordrongen. Opzij geschoven in een hoek van de centrale. Uitgevallen op het kritieke moment. Volle kracht vooruit. Volle kracht vooruit. Hm. Alle compartimenten melden. Alle compartimenten melden. Ja meneer. Luister uit. hier centrale. Attentie. Alle compartimenten melden. Ik herhaal. Alle compartimenten melden. Uit. Centrale hier machinekamer. Een hoge drukleiding gesprongen en afgesloten. Welke? Welke leiding is gesprongen? Er wordt naar gekeken, boodschap. Meld eens of hij iets weet. We Vergeet boodschap. Bootsman. Uit. Centrale, hier achter schip. Een paar builen en schalmen van vallend komaliewand. Verder geen bijzonderheden. Ik herhaal geen bijzonderheden. Uit. De boot komt weer tot rust. Het knarstend geweld van de opgestrokken drukhuid zwijgt. Uit de compartimenten komen de vertrouwde stemmen. De telegrafist, de torpedomakers in de hekbuiskamer... meldingen van stukgeslagen lampen... gebroken komaliewand, een paar kneuzingen... een verzwikte enkel. De commandant is er nog het ergste aan toe. Langzaam trekt de mist van vuur weg... laat een brandende pijnrand achter rond mijn gezwollen ogen. Als dood hangen armen en benen in mijn gedachten... Mijn rug vergroeit met de ijzeren wand. Een vreemd fataal geruis dringt door het ijzer heen in mijn ruggenmerg. Ik kan mijn gedachten niet dwingen naar haar te luisteren. Steeds schuiven de stemmen van de jongens tussen mij en dat geruis. De oudste officier heeft de boot overgenomen. Misschien zal hij een betere commandant zijn dan ik was. Mitscheepje Roer, Mitscheepsroer. Vijf graden roer voor reizen. Vijf graden roer voor reizen. De dieptemeter komt weer op 14 meter. De luchtbel in de hellingmeter klimt. 4 graden. 3 graden. 2 graden. Roer 0. Roer 0. Luister uit, boefbuiskamer hier centrale. Melden. Ik herhaal. Melden. Uit. De hellingmeter trilt. Aarzelt. Loopt weer op. 2 graden. 3 graden. 4 graden. Vijf graden voor reizen. Vijf graden voor reizen. Zes graden. Zeven graden. Luister uit Boegbuiskamer, hier centrale. Melden. Ik herhaal. Melden. Vijf graden bijsturen. Tien graden roer voor reizen. Tien graden roer voor reizen. De boeg bleef vallen. Acht graden. Negen. Tien. Luister uit Boegbuiskamer. Luister uit Boegbuiskamer, hier centrale. Hier, centrale. Melden. Ik herhaal. Melden. Melden. Melden. Pompen van voor naar achter. Van voor naar achter. Elf. Twaalf. Luister uit, boerbuiskamer. Hier, centrale. Uit. Boegbuiskamer, meld zich niet, meneer. Het geruis is er nog. Een nieuw geluid in de boot. Onherkenbaar. Dreigend. De jongens horen het niet. Zijn verdiept in hun werk. Gebroken kabel? Mogelijk. Chef, kan er een monteur heen? Ik zal White insturen. Twintig graden voor reizen. Twintig graden voor reizen. Centrale hier voor volksverblijf. Wij horen water in de boegbuiskamer. Ik herhaal. Water in de boegbuiskamer. Commandant. Commandant. De ijzeren wand laat mijn rug los. Mijn benen trillen van de inspanning om te gaan staan. Commandant! Hij komt bij. Centrale hier voor volksverblijf. Wij horen water in de boegbuiskamer. Herhaal. Water. Water in de boegbuiskamer. Boegbuiskamer. Commandant! Ik moet me vasthouden om te blijven staan. Ga kijken, bootsman. Ja, meneer. Het gangboord lag vol met rommel, die uit de kooien was geslagen... De kast van de oudste officier was opengevallen. Zijn uniform en andere spullen lagen op de grond. Met mijn schoof de longroom in. In het voorschip stonden de met met ogen te kijken naar het schot van de boegbuiskamer. Iets te horen? Water in de boegbuiskamer. Geen signalen van de torpedomakers? Nee. De helling voorover nam toe. We worden perslucht door de leidingen. Voor tanks blazen. Even scheen de boot zich te herstellen om gewoon de boeg weer te vallen. Als de boegbuiskamer lek geslagen is, zijn de voortanks natuurlijk totaal vernield. Hoogsman, we zullen wel zien. Luister, het voervolksverblijf. Hier, centrale. Alle mannen naar het achterschip. Ik herhaal alle mannen naar het achterschip Uit. Neem mee wat je dragen kan. Alle gewicht naar achteren. En zij, Downley, Nixon. Door wat je gezegd wordt. Er vallen het gangboord niet over de rotzooi. 50 meter door het gangboord van het voorgeschip naar het achterschip. Dwars door de centrale. Iedere man meldde zich. Niemand scheen het te horen. Ze kwamen langs met een schuwe blik op de dieptemeter. Op het strakke gezicht van de commandant. Nu uitvallen? Het commando aan hem overlaten? Is desertie. Het is mijn schuld. Ik zag het vliegtuig niet. Het moet ingevlogen zijn van achterop op de veer van de periscoop. Ik heb het niet gezien, zag alleen die tanker. Het eerste doel in zestien dagen en een tanker. Commandant! Dat vliegtuig. Ik had dat vliegtuig moeten zien. Commandant! Vlak onder de kust had ik een vliegtuig kunnen verwachten. Commandant! Hij is nog half buiten de Westen. Toen de periscoop sliepte in mijn handen, de kijker in mijn oogholte sloeg, de boot in al zijn vroege kromp. Commandant! De oudste officier. Hij wil de boot teruggeven. Nou, niet aanvaard. Commandant, bent u gewond? Als officier. We kunnen de boot niet houden, commandant. We liggen 16 graden voorover. Er is water gemeld in de boekwijskamer. We zijn van voren te zwaar. Allemaal aan zinnen al naar achter. De blaas op de voortanks had geen effect. Wat lopen we? Volle kracht vooruit. Om druk op de roeren te houden. Laat volle kracht achteruit slaan. Volle kracht achteruit. Hoe staat het niet te roer? Vol voor reizen. Roer nul. Roer nul. Roer nul. Roer nul. Chef. Naar de diepte meter blijft staan. Nee, nee toch niet. Hij loopt hierop. Is er al iemand naar het voorschip? De Bootsman. Niets meer te horen. Zelfs geen water. Volgelopen. Terwijl zij erin zaten. Downley. Nixon. Bootsman, hier centrale. Centrale, hier de Bootsman. Nog iets te horen, Bootsman? Niets, meneer. Centrale hier, bootsman. Nog iets van uw orders? Blijf uitluisteren, bootsman. Om bij de afsluiters van de hoge druk naar de boegbuiskamer te kunnen, moet ik die kooien opzij schuiven. Bootsman, hier, centrale. We gaan de boegbuiskamer blazen. Als dat gaat, tenminste. We zullen je druk op de leiding zetten. Op commando draai je de afsluiters open. Begrepen? Jawel, op commando. Helling en diepte melden. Helling melden. Diepte melden. Ja. Afsluiters los. Diepte 21 meter. Helling 19 graden voorover. Afsluiters zijn los. Diepte 22 meter. Helling 19 graden voorover. Centrale hier Bootsman. Ik hoor lucht tellen. Diepte 23 meter. Helling 22 graden voorover. Chef? Zinloos. Het gat moet ergens boven zitten. Nee. Nok maar op met blazen. Luister uit Bootsman. Afsluiters vast en kom hierheen. De grepen, meneer. Hoeveel energie hebben we nog? Zeg, 35 procent. Voor 24 uur? Ongeveer, als we zuinig zijn. We slaan nou volle kracht. Diepte 25 meter. Helling 22 graden voorover. Binnen een half uur zijn we beneden. Nee, Helling ja. 25 graden voorover. De Boeg valt snel, commandant. Vol voor reizen. Vol voor reizen. Vol voor reizen. Navigatie of zeer? Kom dan. Hoe diep is het hier? 115 meter. commandant. 115 meter. Diepte 30 meter. Helling 25 graden. Chef? Commandant. Laat de helling niet verder komen dan 35 graden. Niet verder dan 35 graden, jawel, commandant. Desnoods 40. Begrijpelijk, commandant. Al zou je alle energie moeten gebruiken. Tot elke prijs, jawel, commandant. Blijf helling en diepte melden. Diepte 35 meter. Helling 27 graden. U wil hem op de bodem leggen? Onze enige kans. Misschien. Bootsman? Meneer. Ontsnappingstrunk klaarmaken. maken. Ja, meneer. Uh, laat maar. Laat maar. Laat maar. Uit. Hoezo? Ik Zijn ik de luiken geklampt. Ja. We kunnen alleen van buiten geopend worden geklampd. Dicht. Afgesloten. Tante de Toren. Misschien. Zal ik het luid proberen? Wacht daarmee. Ja, maar hoe dieper we komen, dan. Wachten. Niet. Maar als we nou toch. Nee, Jack. Diepte 40 meter. Helling 29 graden. Geklampt. Dicht. Afgesloten. Arthos Commandant. Het logboek. Het logboek. de laatste notities, Arthos hier. Jawel, commandant. Diepte 45 meter. Helling 30 graden. Geklampt. Dicht. Afgesloten. Het logboek, commandant. En de bemanningslijst? Ligt erin. Dank je. Niet te vijftig meter. Helling 30 graden. Geklompt. dicht, afgesloten. Bemanningslijst van de onderzeeboot SM67 Sea Dog. Afvaart 28 december 1944. Commandant John Wayne. Langzaam glijdt zijn vinger langs de namen. Niemand kijkt naar hem. Iedereen weet dat hij daar staat en de namen leest. Maar niemand kijkt naar hem. In een gespannen stilte die op barsten staat bewegen zij zich door de centrale in een zichzelf afgedwongen rust... in de mist van hun eigen gedachten. Hij liet de periscope te lang boven. Ik zou het vliegtuig hebben gezien, weggedoken zijn. De vuisten van de oudste officier ballen zich en ontspannen weer. Er is niets meer te doen. Steels kijken ze maar aan, naar de ooghoeken. Chef van de technische dienst, als iemand de boot kan laten ontsnappen, dan ben jij het. Maar ik kan het niet. Zweet glimt op zijn voorhoofd. Zijn ogen flitsen langs de meters. Hij prevelt getallen. Diepte 55 meter. Helling 30 graden voorover. Geklampd, dicht, opgesloten. Doodkist, ijzeren doodkist. De rekenlineaal tussen zijn beide handen staat op reken. Diepte 60 meter. Rob houdt het stuurrad klemvast met witte knokkels. Alsof hij de boot wil optrekken. Helling 65 graden. Bert zit wijdbeens, al zijn gewicht op zijn linkervoet geleund. om de boot weer recht en in evenwicht te drukken. Robert Douglas, Bert Langston, Dwight Osborne, Oliver Field, Harry King. Zouden het bommen geweest zijn? Moet wel. We hoorden geen schroeven. Zat jij aan de sona? Zo dichtbij hoor je ze zonder solar ook wel. Dus, geen torpedojager. Nee, vliegtuig, dat kan. Zitten we dicht op de wal? Dat weet je nooit. Ze varen blind op mijn ogen. Elke zee is voor hen een vaalgele ijzeren wand met buizen en kralen. Het doel een reeks cijfers. Het breken van een schip hoort alleen de man aan de solar. Een brandende tanker heeft geen van hen gezien. We waren blij dat er een paar torpedo's gingen. Ruimte in het logis. Ja? Dan ligt Rijnster. Eindelijk iets te doen. Nixon biedt nog gauw een pakje kauwgum. Wij knevelden het water dichter schot achter ze. Je denkt daar nooit zo bij na. Waarom zou je? Dat weet ik ook niet. Je doet je werk, hè? En verder. Ach. Zit jij nooit eens over jezelf wat na te denken? Nooit. Denken is voor de dommen, zeg ik maar. En jij? Dat is te zeggen, soms. Waarover? Nou, die eerste keer bijvoorbeeld dat we er een naar de kelder joegen. Hm? Ik Je bedoelt die tanken onder de Salomonseilanden. Zeg twee jaar terug. Precies. Recht in de midscheeps geraakt, zei de commandant. Toen heb ik wel eens zitten denken. Je moet aan wennen, denk ik. Maar toen heb ik toch wel eens zitten denken. Bennen ook mensen, moet je rekenen. Het kan ons ook overkomen. Dat bedoel ik maar. Daar moet je niet over denken. Daniel en Nixon zijn er geweest. Ja, pech gehad, zeg ik maar. Maar het kan ons ook overkomen. Het is oorlog, moet je niet vergeten. Ik denk wel eens dat... daar er van geworden. Van dat denken bedoel ik. Torpedo maken tweede klasse, Martin Nixon... Beelde, 12 juli, 1929. Overleden, 13 januari, 1945. Diepte 75 meter. Helling 30 graden voorover. 13 januari, 1945. 16e, patrouille dag. Positie. Wat is onze positie, navigatie Commandant. navigatie Commandant. Kommandant, we, we gaan naar de ik kelder. 80 meter, helling 31 graden voorover. Hoort u? Hoort u? Geen paniek, begrepen? Wat is onze positie? Kommandant, ik. Gepland. Ik, uh... Dicht. Opgesloten. Je bent bestek toch bijgehouden? Nee, kommandant. Het laatste half uur niet meer. Ik, ik, ik was, ik ben. Opgesloten in deze ijzeren doodkist. Geef van de laatste bekende positie. Je hebt kommandant. Dat was 5 graden. 12 minuten, 8 seconden, noorderbreedte. De laatste bekende positie. 5 graden, 12 minuten, 8 seconden, 9. Ja? En op 107 graden, 24 minuten, 50 seconden, oosterlengte. 107 graden, 24 minuten, 50 seconden, oost. Dank je. Om 1400 uur het eerste contact, Oost of 13,59, commandant. 13,59... Dank je, als dossier. een hoofdje op de navigator. Begrepen, commandant. 1359. contact aan stuurboord. Iets achterlijker dan wijs. 14.06. Jawel, commandant. 14.06. Op periscoop diepte. Verkenden een tanker. Doelsvaart geschat op 12 mijl. 12 mijl. Afstand geschat op 10 mijl. 10 mijl. Gaven stuurboord, roer om in aanvalspositie te komen. Geen escorte gezien. 14.22. 21, commandant. 14.21. ...op onderscheppingskoers. Doelsvaart gemeten op 11 mijl. Afstand 5 mijl. 14 uur 44? Jawel, commandant. 14, 44, ...vanaf 1350 yards... ...dubbel salvo uit de boegbuizen 1 en 2. Resultaat niet waargenomen door een onmiddellijk volgende dieptebomaanval waarschijnlijk vanuit een door de commandant niet verkend vliegtuig commandant voor twintig minuten uitgevallen geconstateerde schade lek in boegbuiskamer volgelopen periscoop Gebroken. Vermoedelijke schade. Voertanks vernield. Voertanks vernield. Torenluik ontzet. Torenluik? Ontzet? Nee! Nee! En niet meer als ontsnappingssluis te gebruiken. Commandant. Denk aan Jack. De toeren krijgt een volle klap. Dat wil toch niet zeggen dat. Chef, probeer het benedenluik. Ja, het luik! Maak het luik open! Blijf zitten! Maar ik wil ik Ik, ik wil niet. Ga zitten. Lukt het, chef? Ja, de knevel is los, maar... Ja? Maar in het, in het luik is geen beweging te krijgen. Nee. Ik wil niet. Ik wil eruit. Hou je bek. Ik wil eruit. Uit, uit. Ah. Idioot. Uh. Muur vast. Ontzet. Nee. Wat dan? Water in de toren. Er zit een paar ton druk op. Dus... Diepte 90 meter, Helling 31 graden. Hoeveel water staat er nog onder de kiel, navigatieofficier? Navigatieofficier! Die? Die is uitgeteld. Zal ik even loden, commandant? Als je wilt. Natuurlijk. Bootsman? Meneer? Ga naar hoeveel zuurstofkaartsel er nog zijn. Jawel, meneer? Volgens lood nog 25 meter water. We liggen 30 graden voorover. 31 graden? Dus nog 5 meter onder de boeg. Luister uit, hier de commandant. We hebben uit veiligheid de boot naar beneden gebracht. Over een paar seconden stoten wij op de bodem. Laat iedereen zorgen zich vast te houden. Uit. Diepte 95 meter. 96. 97. 98. 99. 99. 99. De boeg is op de bodem gezoten, commandant. Hm. Motoren stil. Motoren stil. Machinekamer bedankt. Machinekamer bedankt. Rob, Bert. Commandant. Ja, commandant. Jullie kunnen wel gaan. Ja, commandant. Nog iets van uw orders? Nee, ga maar. Commandant, commandant. Oh, uh, ja, mannen. Commandant, commandant. Het is nog niet nodig alles te vertellen. Ik zal ze straks wel zelf toespreken. Begrepen, commandant. Begrepen, commandant. En nu? Wachten. Waarop? Niets. Het. niets? Jack? Commandant. Nee, laat maar. Chef? Commandant? giro sonar en geloot uitschakelen. Jawel, commandant. Alles wat extra stroom gebruikt. En we niet. niet meer nodig hebben. Begrepen, commandant. En, eh, uh, Gil? Commandant? Ach, nee. Laat maar. Zal ik. Uh... Ja, ga je gang maar. Commandant? Zal de idioot van een navigator even in zijn kooi leggen? Ja. Ja, het is goed. Oudstof stof zeer, commandant? Nee, niets. Ga je gang maar. Kom hier, het. Ik zal je even naar kooi brengen. Straks heb ik er adem niet meer voor. De centrale ziet er onderaan uit. De hellingmeter staat in een vreemde stand... ...loopt langzaam terug. Er moeten hier kort geleden nog mensen geweest zijn. De bankjes van de roerganger staan scheef. Er hangt een uniformpet. Een rekenlineaal ligt op de kaartentafel. Een adem van dodelijke verwoesting... ...hangt tussen de buizen en kranen. Misschien omdat de resten van de gebroken periscoop... ...nog omhoog geschoven staan... Met uitgeklapte handvaten. Commandant. Zij hebben het ook gezien. Zijn weggegaan. Commandant, zeiden ze. Commandant. Commandant. Klinkt als een... Er zijn geen bevelen meer te geven. En... Commandant. Commandant. Oh, hey, Bootsman. Ik heb even naar de zuurstofkazen gekeken. En... Ongeveer 100 kaarsen aan boord, commandant. Voor, uh, Nou, zeg, 48 uur. Als we tenminste... Uh... Zo lang stroom hebben, bedoel je? Ja, commandant. Dat hebben we niet, bootsman. Alfa, je kunt gaan. Commandant, ik, eh... Uh... Ja? Uh, wat moeten we verder doen, commandant? Wat kunnen we verder doen? Je kan alle mannen vrij van wacht geven. Commandant, ik, eh... Uh... Ik had gedacht... Uh... Een oorlang. We gaan daar geen dronken ons van maken, Bootsman. Begrepen? Geen drank. Alleen een zwijn gaan bezopen. Begrijpen, kom Als er een aan aanbeurd was, daar moet iets. Iets gedaan. Gezegd worden. Of. Of. Er moet toch iets. Hoe. Hoe denken de mannen? Jij kent ze beter. Hoe denken de mannen erover? Hebt u, uh... Hebt u zo iets, uh, iets gezegd? Het zijn toch geen idioten? Ze voelen toch dat te... de boot langzaam recht komt te liggen. Natuurlijk komt de boot vlak te liggen. Het achterschip zakt langzaam ook naar de bodem. Daarom. Het zijn geen idioten, commandant. Dat voelen zij ook. Je bedoelt dat ze denken dat ik om de boot weer vlak te krijgen? Nou, dat zouden ze kunnen denken als de roergangers niet te veel gezegd hebben. Ja, hij zag eruit als een lijk. Hij kwam net op tijd weer bij. De oudste was bezig ons naar de kelder te jagen. Waar liggen we dan nou? De commandant heeft ons naar de kelder gebracht. Haal ja, uit je winst. Nou, laat ik je vertellen dat de commandant donders goed weet wat hij doet. Met dat torenluik bijvoorbeeld. Praat niet zoveel. Ik wil maar zeggen, hij had door waar de oudste en de AMK geen erg in hadden. Wat was dat dan? Ach, niks bijzonders. Iets met het torenluik, hè? Wie praat hier over het torenluik, Bosman? Wie had dat hier over het torenluik? Bert en Rob zeggen dat er iets was met het torenluik. Let's go, sir. Bootsman, ik heb alleen... Ja, dat is wel goed. Bootsman, wat is er met dat torenluik? Mannen, wij verdelen ons weer over de compartimenten. Ook voor volksverblijf? Ja. Bootsman, ik vroeg je wat. Jij, Dwaait. Bootsman. Haal uit het magazijn de noodlampen en hang die op. De noodlampen? Ik zei tegen Dwaait. Ja, maar Bootsman, Jij ik... zorgt ervoor dat hier om de anderhalf uur een zuurstofkaas wordt aangestoken. Alweer een stuk of vijftien uit het magazijn. Nou, klampen, zuurstofkaarsen. Dus Man, de... praat dan niet zoveel. Harry, hebben jullie je spullen bij elkaar? Jawel, Bootsman. Jij zorgt dat vooruit, ook om de anderhalf uur, zuurstofkaars wordt aangestoken. Jawel, Bootsman. Bert? Jawel. Kun jij voor de kaarsen in de centrale zorgen? Om de anderhalf uur. Komt in orde, Bootsman. Goed. <kwijnt> Mannen. We gaan... Euh... Nou ja, ik hoef jullie niks te zeggen... Jullie weten er alles van. Uh, we zijn wel eens meer lang onder water geweest. We gaan, uh, om zo te zeggen, een paar moeilijke uren te vermoeten. Dat hadden we al begrepen. Uh, ik wil maar zeggen, er zijn een paar moeilijkheden. Hè? En uh, die kunnen jullie alleen maar groter maken als jullie, uh, ik bedoel... Uh. Ik begrijp je als die kleine karweitjes zijn opgeknapt, zijn jullie verder vrij van wacht. Hoe lang bootman? Eh? Ja, dat, uh, dat is niet te zeggen. Hè? Het is mogelijk dat we straks een paar vrijwilligers nodig hebben. Maar uh, nou ja, dat hoor je dan nog wel, van de commandant. Moet ik uh, die noodlampen, moet ik die uh, alle aansteken? Nee. Lijn klaarzetten, hoe we straks niet te sjouwen. Dan... Uh, dan gaan we maar even. Ze gaan. Traag. Alsof ze liever gebleven waren. Niemand durft te groeten. Ze mompelen. Tot straks. En hou je taai. Horen zelf hoe vals het klinkt en zwijgen. Ze schuifelen weg door de boot... Die nu weer bijna vlak ligt. Tussen de vreemd zwijgende motoren door... De telegraaf staat nog op. Machinekamer, bedankt. Vijftig meter door het gangboord van het achterschip naar het voorschip. Dwars door de centrale. Hebben wij hier vier uur gezeten? Daar op die bankjes voor de roeren? Het lijkt een sinds eeuwen verlaten woestenij. Verloren staat de commandant bij de gebroken periscoop. Alleen, niemand durft zich te melden. De knevel van het torenluik is losgedraaid. Het luik is dicht. Bert blijft staan, kijkt rond. Alsof hij de centrale voor het eerst ziet. De bankjes waarop Rob en hij gezeten hebben, staan nog scheef voor de hoeren. Met een schuwe blik op de commandant schuift hij zich recht. Steels. Met de punt van zijn voet. De roeren staan nog vol voor reizen. Maar de boot ligt bijna recht. Het achterroer laat zich nog vlak leggen. Het voorroer zit vast. Kom je? Hè? Huh? Ja. De centrale is weer leeg. Er is weer verschimmen. Ze zijn verder gegaan. Zonder groet, zwijgend. Door de hele boot zwerven, zwijgende schimmen. Commandant. Met de uren zal hun ademhaling zwaarder worden, moeilijker. Commandant. Ze zullen stikken, Jack. In deze ijzige woestenij, Jack. Commandant. Het logboek. Ja, commandant. Het is nog niet afgesloten. De laatste notities staan er nog niet in. Het is nog niet getekend. Niemand zal het lezen? Nee. Maar... Er was een vliegtuig. Niet waar, Jack? Er was een vliegtuig. Ja, commandant. Er was een vliegtuig. Waarschijnlijk. En ik had het moeten verkennen. Niet waar? Ik had het moeten verkennen. Ik was de enige die het kon verkennen. Commandant, wij... Oudstofsier, ik had het vliegtuig moeten verkennen, nietwaar? Ja, commandant. Als we... Als we... Ja, commandant. Als we de aanval hadden overleefd. Wat dan, commandant? Zou je dan... Wat? De Krijgsraad. De Krijgsraad? Nee, commandant. Je zou toch zijn opgeroepen als getuige? Ik? Ik zou je als getuige hebben genoemd in het logboek. Ik zou. Nu zul je de Krijgsraad moeten presideren. Commandant. Noem me geen commandant meer. Maar u moet de boot overnemen en een Krijgsraad vormen. Een kwartiermeester, een matroos. Chef. Chef. Ja, roep de HMK. Hij kan getuigen. Hij en de roergangers. Commandant, dat is waanzin. Wat is waanzin? Niemand zal u in staat van beschuldiging stellen. Jawel, ikzelf. Waar heeft hij het over? Ik beschuldig John Wayne, ex-commandant van de onderzeeboot SM67 Sea-Dog, dat hij door een ernstige beleidsfout de oorzaak werd van de ondergang van zijn boot, waarbij de hele bemanning de dood zal vinden. Wat is dit? Ze zullen trachten hun leven te rekken door het aansteken van zuurstofkaarsen. Ze zullen in hun kooien blijven liggen om zo weinig mogelijk zuurstof te gebruiken. Ze zullen in de lampen staren en het licht zien minder worden als de cellen uitgeput raken. Flauwer en flauwer zal het licht worden totdat het dooft. De noodlampen zullen nog een paar uur met hun spooklicht de duisternis accentueren en ook doven. Dan zal het donker als lood over hen liggen. Ze zullen stikken in deze infernale duisternis. Niet waar, chef? Zo laat het gaan? gaan? Kunt u daar iets aan veranderen? Het is mijn schuld. En als dat zo is? Dat is zo. En u weet dat het zo is? Misschien. Maar waarom wilt u dan niet? Wat zou het voor zin hebben? Wat zou veranderen, John? Wat zei je? John. Dank je, Jack. Tot uw die dienst. Commandant. Meneer. Meneer. Bootsman, de mannen worden onrustig. Ze willen weten waarom er geen reparatieploeg naar de boefbuiskamer gaat. Omdat het geen zin heeft, Bootsman. Dat kunt u ze beter zelf zeggen, commandant. Hm. Chef, commandant. Heb je alles afgesloten? Kijk wel, commandant. Ook de intercom? Nou, die niet, ik dacht... Uh... Dat ik die nog nodig kon hebben? Ja, dat dacht ik. Is ook zo. Zal ik... Uh, ga je gang maar. Ja, ga je gang. Nou weet ik niet laat wat te zeggen. Mij, ik zou het ook niet weten. Laat me los! Laat me los, ik wil eruit! Maak daar een eind aan, Rooshoop. Dat is het laatste dat we kunnen hebben. Jawel, meneer. Desnoods met geweld. Ik ga zelf. Laat me los, laat me los, los! Wat is dat hier? Kom nee. Ik wil eruit, ik wil eruit. Dat willen we allemaal. Al. Goed dat dat vervloeg de torenluik open. Dat kan niet open. Kan niet open? Ja, natuurlijk kan het luik open. Maar die sluisertje klein voor een al hè? En jullie houden ons daar vandaan om er zelf uit te kunnen. En wij kunnen hier verrekken. Verrekken. Weet je dat, we hier steken. Laat hem, Bootsman. Zoals u wilt, commandant. Maar dit... Ja, het is goed, Bootsman. Ik geloof dat de mannen van het voorschip ook naar achteren komen. Ga naar voren en zeg dat ik dadelijk bij ze kom. Jawel, commandant. Ik moet jullie iets zeggen, man. Maar laten we er eerst bij gaan zitten. <lacht> wel ja, laten we erbij gaan zitten. Jij jacht ons naar de kelder en dan weet je niks anders te zeggen dan laten we erbij gaan zitten. We moeten zeker gaan zitten wachten totdat we gestikt zijn, hè? Dat is precies het enige wat we kunnen doen, Oliver. Ga zitten, zeg ik je. Wat, wat zei u, commandant? Ze keken mij aan, voorovergeleund. Begrijpend wat ze al lang wisten. Hij zocht naar zijn woorden, de commandant. Hakkelend als een kleine jongen. Ze zwijgen. En kijken mij alleen maar aan. Mijn over tafel uitgestoken hand zien ze niet. Ik kan het ze niet kwalijk nemen. Zijn gebogen rug verdween in het gangboord. Niemand zei iets. Ze keken hem na. En zweeg. En? Ik speelde open kaart. Zij dat het mijn schuld is. En? Dus zwegen. Ik me alleen maar aan. Ja. Is Jack nog... ...daar bij de andere? Hij wacht. Ik zal gaan. Hij liep als verdwaald door de boot... ...tastend naar een houvast. Het geroes van de stemmen in het voorschip verstomde. Oudstofsier. U hoeft niet veel meer te zeggen, commandant. Dank je. Mannen... we hebben niet veel tijd meer. Met een half uur... hooguit een uur... wordt iedere beweging... ons te veel. Als je nog... nog iets te... te overdenken hebt... we zullen langzaamaan... allemaal bewusteloos raken. Ik... ik ben gekomen... Om jullie een hand te geven. Als jullie die willen aannemen. Ze keken hem aan. Voorovergeleund. Hij wilde nog meer zeggen. maar de woorden bleven steken. Langzaam, aarzelend, stak hij zijn hand uit. Klaar om terug te trekken. Langzaam, aarzelend kwamen ze om hem heen staan. Toen ik mij omkeerde om weer weg te gaan... deed mijn hand pijn van haar grove knuiste. De oudste officier stond naast ons... toen de commandant door het gangboord terugging naar de centrale. Hij zei iets van... sterven licht gemaakt en... dank je, mannen. Toen ging hij ook. De stilte is gevallen over de boot. Een hijgende ademhaling gaat door de compartimenten. De lichten zijn al lang gedoofd. De laatste zuurstofkaarsen lopen op hun eind. Op de kaartentafel ligt een rekenliniaal. Er is de naam van een meisje ingegraveerd. Soms kreunt iemand een naam. Ergens in de boot, maar met het uur wordt het stiller. Op de plottafel moet nog het logboek liggen, opengeslagen, een pen ernaast. Van de vuilgele wanden begint condenswater te druppelen, begint de letters in het logboek uit te wissen.